2 uur. Het NOS-journaal. Trudy In het zuiden van Israël, bij de grens met Egypte, hebben terroristen, volgens het Israëlische leger, drie aanvallen uitgevoerd. Daarbij zijn vijf doden gevallen, melden hulpverleners. Doelwit waren een bus, een auto en een groep militairen. Onduidelijk is nog wie de aanvallers zijn of waar ze vandaan komen. Bij één aanval werd een bus beschoten met automatische wapens. Daarna ontstond een vuurgevecht met militairen die de achtervolging inzetten op de auto met de aanvallers. De gemeente Goes heeft het auto- en motorevenement All American Sunday afgelast. Burgemeester Verhulst is bang voor confrontaties tussen leden van rivaliserende motorclubs. Het advies wat ik kreeg van de politie is dat gelet op de recente ontwikkelingen in de motorclubwereld er een gereed risico is voor verstoring van de openbare orde en veiligheid. En dat risico is zo groot dat ik dat hier in een kleine binnenstad niet wil nemen. De burgemeester Van Goes. Al maanden worden motorevenementen verspreid door heel Nederland... afgelast uit angst voor ongeregeldheden. Er zou een conflict zijn tussen de Molukse motoclub Satudara... en de Hells Angels. Beide motorclubs zeggen dat er geen sprake is van ruzie. Tilburg heeft juist besloten om de Harley-dag... eind deze maand door te laten gaan. Volgens de gemeente gaat het om een kleinschalig familie-evenement. PVV-Europarlementariër van der Stoep had bij het auto-ongeluk waar hij bij betrokken was vijf keer zoveel alcohol in zijn bloed als toegestaan. Hierdoor moest van der Stoep zijn rijbewijs inleveren, meldt de politie. De PVV-er veroorzaakte gisteren in Den Haag een kettingbotsing. In totaal waren daar drie auto's bij betrokken. Niemand raakte gewond. Na het ongeluk kondigde van der Stoep zijn vertrek uit het Europarlement aan. Paus Benedictus is aangekomen in Madrid. Hij werd verwelkomd door koning Juan Carlos en koningin Sofia. De pauze is in Madrid voor de Wereldjongere Dagen. Buitenlandredacteur Stef Heeman. Hij heeft een heel vol programma. Hij is hier precies 79 uur, tot en met zondagmiddag. Vanavond is een welkomstmisvorm. Morgen ontmoet hij onder andere de koning en de premier. En zaterdag zijn de hoogtepunten van de Wereldjongerendaag... met als afsluiting zondagmiddag een mis... waar naar schatting anderhalf miljoen mensen ze zullen zijn. Het bezoek van Benedictus is omstreden. Duizenden Spanjaarden protesteerden gisteren tegen zijn komst... omdat ze vinden dat Spanje zich de hoge kosten van het pausbezoek... niet kan permitteren, gezien de economische problemen. Vandaag is het 200 jaar geleden dat de Nederlanders een officiële achternaam hebben. Napoleon voerde op 18 augustus 1811 de familienaam in. Daarvoor was het gebruikelijk om mensen te omschrijven. En dat leidde voor buitenlanders en buitenstaanders tot onmogelijk te begrijpen constructies als Jan van Mien van Achter de Brug. Voor 1811 hielden alleen kerken persoonlijke gegevens bij in doop, trouw en begrafenisboeken. Na het decreet van Napoleon gingen gemeenteambtenaren deze gegevens bijhouden en was de burgerlijke stand geboren. Het weer, zonnige periode en plaatselijk een bui. De maxima liggen rond 20 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond meer buien, met vooral in het oosten en zuidoosten kans op onweer, hagel en windstoten. Morgen periode met zon en iets koeler. ANWB Verkeersinformatie, er staan files op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Zoeterwouderdorp drie kilometer...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 Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening. atoomstroom.nl Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grütke... Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. moet ik uh, om het uur uh, even de wekker zetten... en uh, kijken of alles nog goed gaat en zo. Dus dat is wel wat minder slapen. Drie weken op zee, ja, ik ben wel benieuwd hoe dat is. Dat is de stem van Laura Dekker, eind vorig jaar in het Jeugdjournaal. Ze had via de webcam contact toen met Nederland. Nu in de studio vandaag haar vader, Dick Dekker. Hartelijk welkom, meneer Dekker. Waar was ze toen ongeveer? Ja, Ik zat al even te denken. Volgens mij was dit vlak voordat ze de Atlantische Oceaan over zou steken. Kaapverdisch Eiland. En nu, waar is ze nu? Ze zit nu vlakbij Australië, bij de Torres Street. Oké, okay, het is al een aardig eentje opgeschoten. Ja, dat is een heel dus meteen gaan we horen hoe het haar vergaat op haar zeiltocht rond de wereld. Ja, het afgelopen half jaar stak er bijna wekelijks een nieuwe storm van protest op in Den Haag tegen bezuinigingsplannen van het kabinet Rutte. En deze maand kijken we met enkele initiatiefnemers terug op hun protestactie. Vandaag Aline Saars, directeur van Persaldo, de belangenorganisatie van mensen met een persoonsgebonden budget. Mevrouw Saars, welkom. Bent u een uh, vol activist? Uh, nou, niet echt uh, van op de buren treden, maar wel als het moet. En uh, afgelopen tijd moet het, dus dan, uh, dan staken. Het is nog niet afgelopen, hè? Nee, zeker niet. Goed. De gast is ook in onze wekelijkse rubriek achter de voordeur Bamber Delver. Bamber, deze week enorm veel aandacht voor een voorstel van de bestuurraad... om meisjes en jongens apart onderwijs te geven. Was je verbaasd over die aandacht in de discussie die ontstond? Um, ik was wel verbaasd over het tijdstip. Het is een publicatie van de bestuurraad vlak voor de eerste weken van heel veel scholen. Ik kom terug van zomervakantie, vakantie. ga weer beginnen. Dus het tijdstip was ik verbaasd over en ik was zeker verbaasd over de commotie. Alsof het volstrekt nieuw is. Goed, nou, dat mag je dan straks uitleggen waarom het helemaal niet nieuw is. Onze dichter is vandaag Raymond de Jong. Tegen Drieën hoort u zijn gedicht. En als u een vraag of een opmerking voor ons heeft... dan kunt u reageren via de mail dag@eo.nl En gebruik de hashtag DDD. We gaan ook uh, nog even het land in. Steven Emmens is uh, in Buslo op het X-Noise Flevo Festival. En uh, loopt daar op dit moment rond, Steven. Uh, veel jongeren daar. Nou, dat kun je wel zeggen. Tienduizend. Ongelooflijk wat hier allemaal uh, rondloopt. Uh, het festival is vandaag begonnen. Een heel groot meerdaags christelijk popfestival. En uh, het is nog nooit zo goed beveiligd geweest als vandaag, want ze hebben een hele hoge gast. Uh, ze zit op dit moment uh, in de tent. Dat is prinses Maxima. Omringd door heel veel beveiligd de politie uh, is zij hier uh, te gast en dat is ze niet voor niks. Zij is namelijk, uh, ja ze is een hele hoop, maar ze is ook erevoorzitter van een uh, organisatie die heet Centic. Dat is een organisatie die mensen wil helpen om verstandig om te gaan met geld. En daar gaat het vandaag op het Flevol Festival over. Uh, men is van plan om de jongeren een beetje bij te brengen hoe je uh, schuldloos door het leven kunt gaan. Want er wordt nogal wat geleend en uitgegeven door jongeren. Ik heb uh, voordat ik hier naartoe ging eens even, uh, een hele doos oude kranten leeg gegooid. En allemaal artikelen erover opgezocht. En het, is ook, ja, het ziet er niet echt best uit. Hoor, twee derde van de jongeren vindt het moeilijk om het geld om te gaan. Zo net werd het hier in de tent ook nog gevraagd aan de jongeren. En er gingen heel veel groene briefjes omhoog bij die vraag. Um, hoe komt dat? Ja, uh, ze gaan schulden aan, want ze willen graag dat leuke mobieltje, die mooie hippe spijkerbroek en al dat soort dingen. En het probleem is, de ouders zijn streng genoeg, die passen vaak bij. Uh, die geven nog even dat geld voor dat mobieltje of voor, voor die mooie gympies. En daardoor leren de, de jongeren niet budgetteren. En uh, ja, Maxima die wil met haar organisatie Centic daar uh, de jongeren helpen om daar beter mee om te gaan. En, uh, vandaar dat ze hier is als, als hoofdgast uh, voor de liefhebbers, voor de fans. Ze heeft een uh, beige kokenrokje aan en een oranje-rood uh, vestje. Goed zo. En ze ziet er natuurlijk weer stralend uit. Heeft ze geen hoed op dan? En, uh, Ik ga straks eens even kijken. Sorry? Geen hoed? Nee, ze heeft geen hoed geen op. Gewoon haar blonde haar. En uh, ik ga eens kijken of ze straks nog wat te vertellen heeft aan de jongeren... over hoe je uh, zo met geld moet gaan dat je aan het eind van de rit niet uh, in de dikke rode cijfers terechtkomt. Goed, Steven. Doe je best. We horen jou graag terug. En het zou natuurlijk helemaal mooi zijn... als je haar ook nog even voor de microfoon zou kunnen krijgen. Dat wachten we af. We gaan praten met Dick Dekker, de vader van Laura Dekker. Uh, bijna een jaar geleden is zij vertrokken, hè? Ja, dat klopt.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 Ik denk twee dagen. Zo, dus ja. twee dagen wakker blijven dan. Ja, ja. ja. O, dat lijkt me een opgave. Ja, er zijn wel een paar plekjes dat ze, dat ze zeg maar rust eventjes tien, vijftien minuten eventjes uh, kan uh, indutten, maar uh, ja, veel langer niet. Nee, dat is toch wel, ja. <laughs> dat is wel heel kort, tien, vijftien minuten. Ja, dat is een uh, lastig stuk. Ja. Ja. Uh, wat, hoe, hoe onderhoudt u contact met haar?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 Uh, ja, als een van hun uh, behandeld worden. En niet als iemand die... Uh... Niet opvalt. Wat, wat voor mensen zijn het die dit doen? Die, die, die, die, die... Oh, van alles. Uh, het, kun, het zijn jonge mensen met kinderen. Maar het zijn ook uh, oudere gepensioneerde mensen die dat doen. Het is niet uh, een bepaald uh, uh, uh, -bonk type. Nee, nee, een, uh... nee, nee. <laughs> nee het, kan het zijn wel... Zijn. Uh,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 ja, ga je ermee stoppen of wat, wat zullen we doen? Dat heeft ze wel besproken met haar? Ja, ja, ja, ja. Dat dat een mogelijkheid was? Ja, ja, Was het bespreekbaar met haar om ervan af te zien? Nee, niet echt. Nee? Nee, ze bleef er wel aan volhouden. Ja. Ze was, ja, maar toe. u bent de vader, hè? Ja, zeker, zeker. <laughs> ja, ja. ja, maar je moet je voorstellen, kijk, ze is natuurlijk al heel lang ermee bezig geweest. En ze had eigenlijk alles rond op het moment dat uh, dat hele mediacircus begon.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 Nou, ze spreekt met allerlei mensen, maar ze wordt natuurlijk omringd door uh, hordes veiligheidsmensen uh, uh, achter allerlei hekjes. Dus uh, ik heb nog geen microfoon onder haar neus mogen duwen. Uh, ik heb wel twee toehoorders, twee uh, jongens die in de zaal hebben gezeten bij de discussie over geldbesteding. Want daarom is Maxima hier. Op de achtergrond horen jullie de muziek van het festival uh, waar 10.000 jongeren op af zijn gekomen. Maxima die is erevoorzitter van Centic. Dat is een organisatie die mensen wil helpen om goed met hun geld om te gaan. Dus om te voorkomen dat ze schulden krijgen. En ze zat pas aanwezig bij een discussie daarover. En ik sta hier naast Mark, die zat te luisteren. En die heeft op zijn vrij dure smartphone even opgezocht wat zijn budget op dit moment is op de bank. Mark, hoeveel is het? 39 cent. 39 cent staat hier. <lacht> en je hebt een jongerenrekening, dat is niet veel. Uh, is het altijd zo krap? Nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, het is nu toevallig, want het is natuurlijk vakantie, dus dan geef je wat meer uit. Maar ik, uh, ik verwacht ook snel nu dat er wat op komt te staan. Dus. Redding is daarbij. Uh, naast hem staat Harm. Uh, Harm heeft ook zo'n zo prachtig mooi smartphone, uh, 17 jaar oud, 15 jaar Mark. Uh, toch zo'n mooie telefoon. Uh, uh, ik kan me voorstellen dat, je, dat de kans is dat je wel eens een keer rood staat. Is het een keer gebeurd? Natuurlijk, ja, het is één keer gebeurd. Het is afgelopen vakantie geweest. Afgelopen vakantie? Ja, een jaar geleden, niet deze, dat jaar daarvoor. Uh, heb ik net mijn telefoon aangeschaft. En toen gebeurde het dat ik in het buitenland zat en het abonnement niet goed heb gelezen. Het abonnement ging toch een weekje later in en ik heb één e week gewoon voortdurend op internet gezeten, SMS en gebeld. Met een 0 euro abonnement, dus een sms'je voor 30 cent per bericht en dan kreeg je zomaar een rekening voor 250 euro. 250 euro? 250 euro, inderdaad. Dat, dat was flink groot staan. hoe heb je dat opgelost? Dat heb ik met mijn ouders opgelost. Ik heb het terugbetaald, wel in delen, mijn ouders hebben het in de eerste instantie betaald. Ik ben heel blij dat zij die... Dat ze in die situatie zitten en dat ik daar ook in zit en dat ik er zo ben uitgekomen. Ja. Nou, zo zie je maar, het kan zomaar gebeuren met die mooie dure speeltjes die je dan wil hebben. Uh, nou, er was zo net een discussie over uh, hoe je dat kunt voorkomen. Wat voor praktische tips heb jij daar nou over gehouden? Ja, het is natuurlijk heel belangrijk om te blijven letten op je geld. Gewoon weten wat gaat erin, wat gaat eruit. En kan ik het besteden? Dat is voor mij alleen maar bevestigd. Let erop wat je uitgeeft. Sommige dingen moet je lenen, is heel belangrijk. Maar probeer het een beetje te voorkomen, zorg ervoor dat je niet rood gaat staan, het kost veel geld. En je kunt zien, er zijn toch veel mensen, er werden gesproken op 1 op de 10, die toch rood staan en toch in de problemen zitten met hun uh, financiering. Zorg dat je weet wat er in, in komt en wat er uitgaat. gaat. Even een testje bij Mark van 15. Weet jij wat er inkomt? komt? Ja, ik weet precies wat ik kan verwachten nu. En weet je wat er uitgaat gaat elke maand bij jou? Uh, ja, dat weet ik ook en daar hou ik ook rekening mee. Ik, uh, ik dek ook, alleen ik heb nu gekozen, want ik heb het salaris eigenlijk al, het staat nog niet op mijn rekening. Dus ik heb ervoor gekozen om nu wat op te maken vanwege de vakantie, wat ik toch zeker weet dat ik terug zal krijgen. Omdat ik dan sowieso dingen kan achterhouden voor als iets fout gaat lopen. Ja, zo zie je maar, er is heel wat denkwerk voor nodig om uh, in, in dure tijden als in de vakantie als jongeren uh, ervoor te zorgen dat je budget aan het eind niet verschrikkelijk in het rood staat. Uh, de boodschap is wel overgekomen hier denk ik op het Jongerenfestival. Uh, ik denk dat het maximaal tevreden naar huis kan gaan. Dankjewel, Steven Emmens vanaf het X Noise Flevo Festival in Buslo. En zo meteen na het nieuws van half drie praten we aan deze tafel verder met Dick Dekker, de vader van Laura Dekker. Aline Saars, directeur van Persaldo en Bamber Delvo van de Stichting Kinderconsument. Ik zag je al meeluisteren over geld, Bamber. Maar wij gaan het over onderwijs hebben. Eerst het nieuws van half drie wordt gelezen door Truy Vinrich, Radio 1, het NOS Journaal. Het Syrische leger heeft zich met zijn optreden tegen betogers mogelijk schuldig gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Een VN-rapport meldt executies zonder vorm van proces, marteling van gevangengenomen demonstranten en het beschieten van kinderen. Het rapport gaat naar de VN-veiligheidsraad met de aanbeveling om Syrië door het internationaal strafhof in Den Haag te laten vervolgen. In het zuiden van Israël bij de grens met Egypte hebben terroristen volgens het Israëlische leger verschillende aanvallen uitgevoerd. Daarbij zouden zeker vijf doden zijn gevallen. Doelwit waren een bus, een auto en een groep militairen. Onduidelijk is nog wie de aanvallers zijn of waar ze vandaan kwamen. PVV-Europarlementariër Van der Stoep had bij het auto-ongeluk waar hij bij betrokken was vijf keer zoveel alcohol in zijn bloed als toegestaan. Van der Stoep moest van de politie zijn rijbewijs inleveren. De pvv veroorzaakte gisteren in Den Haag een kleine kettingbotsing met alleen blikschade. Na het ongeluk kondigde Van der Stoep zijn vertrek uit het Europarlement aan. En de gemeente Goes heeft het auto- en motorevenement... All American Sunday afgelast. De burgemeester is bang voor confrontaties... tussen leden van rivaliserende motorclubs en zegt de openbare orde en veiligheid niet te kunnen garanderen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... staat tussen Hoogmaden en Zoeterwoude Dorp een file van 3 kilometer. De N62 gent borselen is dicht tussen Axel en Terneuzen nog steeds... door een ongeluk met een vrachtwagen eerder vandaag. File op de N306, Kampen richting Harderwijk... en op de N309, Lelystad richting Epe. Bij Elburg staat uh, op beide wegen 2 kilometer file. Dat komt allemaal door bezoekers aan Lowlands. Radio 1, dit is de dag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel... Dick Dekker, de vader van zeilmeisje Laura... Bamber Delver van de Stichting Kinderconsument... en Aline Saars, directeur van Persaldo... U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD of gaat u naar de website ditistedag.nu. Hey in het pakket. Wij protesteren. Het afgelopen jaar liepen tienduizenden te hoop tegen de bezuinigingen van het kabinet. Hey eisen. Hoe kijken ze terug op die acties? De natuur staat in de kou, wij staan ook in de kou. Dat beelden wij hier met z'n allen uit. En heeft het geholpen? Een serie gesprekken over de zin van leuzen, Wat zegt u? spandoeken, tegen de afbraak van het PGB en petities. Yeah! beginnen we onze serie protestinterviews met Aline Saars... directeur van Persaldo, de belangenorganisatie van mensen... met een persoonsgebonden budget. Ja, we hebben voor al onze gasten in deze serie een aparte jukebox gemaakt... met steeds dezelfde vragen. En daar willen we ook bij u mee beginnen, mevrouw Saars. Graag uh, verzoek om kort en bondig te antwoorden. Voor wie komt u op? Voor de mensen met een persoonsgebonden budget. Waartegen heeft u geprotesteerd? Uh, tegen de afbraak van datzelfde persoonsgebonden budget. Hoe heeft u geprotesteerd? Uh, kan ik niet kort zeggen, door te demonstreren, door partijbureaus te bezetten, door mailacties te starten, door heel veel gesprekken te voeren en verhalen van budgethouders naar buiten te brengen. Hoe heeft u de aandacht getrokken? Uh, nou ja, zoveel mogelijk geluid maken, zoveel mogelijk verhalen naar buiten. En daarbij te laten zien dat het echt een hele foute beslissing is. Heeft uw protest zin gehad? Het heeft uh, zin gehad. We zijn er nog niet, dus uh, we moeten nog door. Welke acties komen er nog aan? Uh, we gaan nog een keer demonstreren en uh, we hebben in de zomer heel veel huiswerk gemaakt dat we aan gaan bieden aan de staatssecretaris en uh, de politiek gaan we ook nog verder beïnvloeden. Ziet u de toekomst positief in? Ik zie de toekomst positief in. Ik ben een heel positief ingesteld mens. Zo uitgebreid op de antwoorden in, mevrouw Saars. Maar eerst even over uzelf en over uw organisatie. Hoeveel mensen in Nederland hebben zo'n persoonsgebonden budget? Uh, ik denk op dit moment 135.000 mensen hebben een persoonsgebonden budget. En zijn die ook allemaal lid van Persaldo? Nee, uh, we hebben 25.000 leden. Dat is een behoorlijk grote organisatie. Uh, ja, zeker. Ja. Hoe bent u zelf daarbij betrokken geraakt bij Persaldo? Uh, nou, ik, ik, ik heb altijd wel uh, een, een zwak gehad voor mensen die het wat we moeilijker hebben in de samenleving. Ik heb rechten gestudeerd en me um, hier ook op gespecialiseerd. En um, eigenlijk door goed om je heen te kijken... en te zien dat mensen met beperkingen heel graag mee willen doen in de samenleving... onderwijs volgen, he, ook aan het werk te gaan... en eigenlijk zoveel uh, drempels moeten overwinnen... om dat eigenlijk voor elkaar te krijgen... Ja, uh, heb ik altijd de drive gehad, daar wil ik iets aan gaan doen. Nou, uh, uh, het persoonsgebonden budget is eigenlijk een middel... He, om, om de beperkingen die je hebt, om de zorg die je nodig hebt... zelf te regelen en dus ook op die manier in te richten... dat jij onderwijs kan volgen, dat jij uiteindelijk aan het werk kan. Dat jij je rollen kunt vervullen in de samenleving... die jij graag zou willen vervullen. Ja. En zo ben ik daarbij betrokken geraakt. Heeft u zelf ook een persoonsgebonden budget? Uh, uh, ik heb zelf een klein persoonsgebonden budget. Ja, want ja. u bent slechtziend. Ik ben helemaal blind. Je bent helemaal blind. Ja. ja. Uh, het nieuws over uh, Persaldo was onlangs dat er een keurmerk is gelanceerd voor het bemiddelingsbureau om fraude bij persoonsgebonden budgetten te bestrijden. Daar werd ook veel over gezegd tijdens de bezuiniging-aankondiging dat er heel veel gefraudeerd werd en dat er, dat er heel veel mis was. Uh, wat houdt dat keurmerk in? Uh, dat keurmerk houdt in dat je eigenlijk uh, via dat keurmerk kan laten zien... of je een uh, contract aangaat met een veilig bureau. Hè. Mensen die vinden het soms lastig om... Uh, uh, hulpverleners te vinden en daar een contract mee af te sluiten. Er zijn uh, dus bureautjes op de markt gekomen die mensen daarbij willen helpen. Uh, nou, hoe weet jij nu dat jij een goed bureau te pakken hebt? Dat kun je eigenlijk van de buitenkant niet zien. Dat is niet... Echt transparant. En wij hebben gezegd al een aantal jaren terug... jongens, dat, dat moet veranderen. Oh. Hè? Uh, uh, er moet een, een, ja, een waarborg komen... dat mensen niet meer in handen vallen van verkeerde bureaus. En vandaar dat keurmerk. Ja. Dus niet heel door iedereen positief ontvangen, geloof ik. Hè? Uh, nou, kijk, de bureaus zelf vinden het natuurlijk lastig. Want zo'n keurmerk, ja, dan moet je aan eisen voldoen. Tot nu toe kon je maar doen hoe je het wilde. Uh, dat keurmerk maakt dat je echt het, het op een bepaalde manier moet gaan regelen. Er wordt een waarborg gesteld uh, als jij uh, geld wil ontvangen van die budgethouder op de rekening van dat bureau. Dat is lastig, moeten ze aan voldoen. En dan heb je natuurlijk heel snel weerstand. Maar wij vinden het een, een hele goede stap vooruit. Omdat dit gewoon uh, ja, veel meer inzicht biedt in wat is goed en wat is niet goed. Ja, dat is een helder verhaal. Ja. De bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. Wat, was, uh, nou, uh, de, wat, wat, wat, wat is er nu voorgenomen aan bezuinigingen... waar u zoveel actie tegen gevoerd heeft en nog gaat voeren de komende tijd? Nou, als donderslag bij heldere hemel kwam... Uh, helemaal eind mei, bericht naar buiten dat eigenlijk 90%, dus dat is een enorm hoog percentage. van de mensen met een persoonsgebonden budget. Uh, vanaf 2014 geen PGB meer uh, kregen. Maar dat zij over zouden gaan naar de gewone reguliere zorg. Ja, dat was een hele grote grote groep waar het om ging. Ja. Vervolgens hebben we ook veel gehoord van u in de acties. Hebben jullie, uh, Bamberdelver en uh, meneer Dek, hebben jullie iets gehoord? Kunnen jullie je iets herinneren ja. van die acties ja. uh, in die ja, tijd? Ja, inderdaad. De, de, de, de enorme klap die uitgedeeld wordt, hè, wat, u ook, uh, wat u ook zegt. En dat mensen gewoon uh, uh, van ellende niet meer weten hoe ze het, hoe ze het moeten doen. Dus dat, dus die verhalen zijn overgekomen? Ja, zelfs. en, en ja, dat mensen gewoon ja. met de rug tegen de muur staan... ook huilend in de pers ja, komen, dat ja. vond ik wat minder, ja, moet ik zeggen. Ja. Hoewel het ook wel uh, uh, ja, tergende, schrijnende verhalen zijn. Dus die persoonlijke verhalen heeft wel um, meer informatie gegeven... dan de feiten die er omheen zitten. Nee. Ja. Ik denk, hoe was dat voor u? Of bent u gewoon niet bezig met dit soort dingen? Uh, nee, ik ben sowieso heel erg be en weinig bezig met media, televisie... en uh... Het interesseert me eigenlijk allemaal niet zoveel. <lacht> want, uh... Nou, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Mevrouw Saars, die, die bezuiniging werd aangekondigd. <lacht> ja. Het was heel onverwacht. Ja. Ik kwam voor dat je dan als uh, organisatie denkt, ja, nu moeten we wat. Hadden u al een idee van wat je dan zou gaan doen? Nee, dit, dit was echt. We waren heel intensief met het ministerie bezig. Om te kijken, gosh, hoe krijg je dat PGB nou hè, solide? Dus op die tour zaten wij. En, en toen kwam ineens dit bericht. Jongens, we gaan het voor het grootste deel afschaffen. Want dan weten we in ieder geval hè, dat de foute dingen eruit zijn. Ja, zo nou. kun je ook redeneren. Dus dat was voor ons goed uh, zitten. En nu kijken wat staat ons te doen. Dus het eerste, het was uitgelekt. Wat ons te doen stond, was. Uh, de ministers opvangen bij uh, binnenkomst van de ministerraad. Waar dit officieel besloten zou worden. En te zeggen: jongens, hebben jullie eigenlijk wel een idee wat dit voor gevolgen heeft? Ik stond daar met een medewerker. met een dwarslezie. Uh, van per saldo. En al die ministers riepen: ja, maar. U mag het wel houden tegen die medewerker in de rolstoel. Uh -huh. En hij zegt, nee, voor mij valt het ook weg. Dus het beeld was er al niet eens bij die ministers. Nee. En toch hoppakee, hè, wordt het doorgevoerd. En toen moest u aan de bak. Toen moesten wij als een dolle aan de bak... Dat hebben we ook gedaan. Uh, hè, we zijn uh, uh, uh, mensen gaan oproepen. Budgethouders van. Uh, vertel je verhaal aan de staatssecretaris. Hè. Dus mail. Wat dat pgb voor je betekent. Wat... Is dat grootschalig gedaan? Uh, uh, ze... We moest uh, uiteindelijk 8300 mails beantwoorden. Oh, dat dus dat is toch wel aardig succesvol ja, geweest. Ja. Uh, kamerleden zeiden, joh, doe ons in de, in de kopie. Wij willen dat ook zien. Dus die waren ook zwaar onder de indruk. Dat was één lijn uh, verhalen naar buiten. Wat is dit? Wat betekent dit voor mensen? Nou, de pers pakte dat dus ook op. Hè. Dat hebben we al even gehoord. Gelukkig. Ja, er waren veel verhalen, individuele verhalen van mensen die langskwamen. Ook in dit Precies. programma hebben we mensen gehad. Ja, dus, dus dat was voor ons heel fijn... Aan de andere kant moet je natuurlijk kijken, waar ligt die besluitvorm? De ministerraad heeft die beslissing genomen. Dan moet de Kamer, heeft daar nog wat over te zeggen. Dus dan ga je natuurlijk de Kamer beïnvloeden. Maar goed, dit was een idee waar de coalitiepartijen achter stonden en de PVV. En dan wordt het heel erg lastig, want dan zijn er 76 zetels voor... Ja. En de rest is tegen, maar 76, dat is toch genoeg om het door te laten gaan. En zo is het gegaan. We hebben geduwd, getrokken, gepraat, eh, cijfers boven tafel gehaald. Uh, uh, nou, Hoorzittingen zijn er geweest. Er is heel veel uh, geprobeerd de zaak te beïnvloeden op hè, het overleg in de Kamer. Is ook door de partijen, ook door de coalitiepartijen gezegd. We vinden het heel erg, maar wij kunnen niet anders, want er moet bezuinigd worden. Mm. Maar wanneer was het moment dat u realiseerde dat het is een verloren zaak? Het gaat niet meer. Nou, uit. het is nog steeds geen verloren zaak. U, u voor heeft dat mij. moment nog niet bereikt. Nee, nee. Wij, ik heb dat moment nog nee, niet groep. bereikt. Nee. nee, Want wat kunt u nu nog? U zei net we gaan nog actie voeren. Wat gaat u doen? Nou, ik Komend heb het, nu het gevoel dat wij op een punt zitten dat dat er dus echt aan het doordringen is. Oei, oei, oei. Uh, dat, dat persoonsgebonden budget vult toch wel heel veel in... en mensen kunnen inderdaad hun, hun, hun uh, maatschappelijke rollen vervullen door dat PGB jongens, kan die reguliere zorg dat wel. Hè? Dus op dat punt zitten we nu. Dat is een goed punt, want dan wordt er toch nog nagedacht. Het ministerie is heel goed aan het kijken uh, moeten we toch gaten vullen of moeten we toch nog een andere kant uit. Dus, uh, u heeft nog een kans. We hebben aan. echt een kans. Wij laten nog heel veel gevolgen zien die we in kaart hebben gebracht. En we gaan nog met een hele grote groep demonstreren op 19 september. En waar gaat die demonstratie plaatsen? Ja, Den Haag. Hè? Dat is in het kader van Prinsjesdag natuurlijk, om daar toch nog een flinke duw uit te delen van jongens bij de algemene beschouwingen. Kijk nou of je hier eigenlijk wel je doel mee bereikt. Het doel van deze maatregel was namelijk bezuinigen. En wij zeggen, en wij denken ook dat we dat kunnen bewijzen, dat het alleen maar meer kost. Ja, dus u bent eigenlijk nog volop bezig met ja. dat actievoeren. Ja. Ik, het voordeel kan me voorstellen voor u is dat heel veel mensen nu wel weten wat een pgb is, die het misschien daarvoor niet wisten. Dat klopt, dat klopt. En mensen snappen nu ook veel meer welke groepen daar gebruik van maken. Eh, dat is allemaal voordeel. Ik, ik denk ook dat we hebben laten zien... dat mensen met een flinke beperking zelfs mee kunnen doen in de samenleving. Maar, eh, werken of naar school of vrijwilligerswerk, noem maar op. Eh, ik denk dat dat ook een voordeel is. Dat ze niet alleen maar zielig achter die voordeur zitten... maar dat het ook mensen zijn met wensen, met eh, een planning... waar ze eh, uit willen komen. Net als uh, Laura. <laughs> Jazeker. Ja. En, en dat je dus ook ziet dat je met behulp van het zelf mogen regelen van die zorg. Het zelf die beslissingen mogen nemen. Dat dus ook kunt bereiken. Dat is ook een heel groot voordeel. Ja. Nou, u klinkt nog heel strijdbaar. En uh, u heeft ook nog wel wat te doen de komende Zo tijd. Veel succes daarbij. Oké, okay, dank u wel. The better of the Aboki said in our Lord, the reginald Fatima, the better of Hommage aan Tonton Ferrer van Orchestra Bouw. Achter de and voordeur. Marriage. No, sir. Vandaag met Bamba Delver van de Stichting Kinderconsument. Ja, deze week uh, kwam de Besturenraad, een, klip, een club van christelijke schoolbesturen. met een uh, voorstel om te gaan experimenteren met aparte lessen voor jongens en meisjes. En jij zei net aan het begin van de uitzending, Bamba, dat je wel verbaasd was over de commotie daar. Ja, ja. Leg uit. nou, het heeft mij heel erg verbaasd dat het gelijk afgebrand werd. Dus er kwam een interview in trouw met de voorzitter van de Bestuurraad. wat uh, een suggestie van hem opleverde om te experimenteren met een aantal lessen... dus heel genuanceerd, over aparte jongens- en meisjesklassen. Dus niet scholen, geen grote klassen, maar een aantal vakken. Bijvoorbeeld het vak wiskunde gaf hij als, mm -hmm. als onderwerp onder andere op. Omdat het echt een vak waar, is waar jongens beter in zijn dan meiden. En um, ja, wat je daarna hebt gezien is een enorme golf... waarbij er heel veel wantrouwen over de afzender werd geuit. Dus oh. niet over de boodschap, niet over de argumenten... niet over het thema, maar over de afzender. En um, ja, uh, als je dat dan een beetje analyseert... wat ik altijd wel fascinerend vind... is um, dat men niet eens uh, de rust en tijd bewaart... om te kijken wat wordt er nou precies gezegd... en waar is het op gebaseerd. Dat is wel weer hersteld, moet ik zeggen. De afgelopen twee, drie dagen komen er wel weer genuanceerdere... Uh, publicaties en uitingen. Maar de eerste instantie was het in eerste instantie afbranden. Ja, oké. Okay, nou, nu zeg je... Uh, komt er wel wat meer debat. Laten we het dan nog eens even hebben over dat voorstel. Uh, want er wordt, ja, er wordt inderdaad gezegd... jongens en meisjes ontwikkelen zich verschillend. Jongens hebben met name nogal een achterstand in het middelbaar ja, onderwijs. Ja, dus voor ja. jongens zou het zelf ook beter zijn. Um, tegelijkertijd las ik vanochtend ook weer Elma Draaier... die hier ook was te gast is in Trouwen. Die zei, je had een onzin allemaal over die hersenen. Dat is helemaal niet waar. Mm -hmm. uh, ja, je hebt veel ervaring met kinderen. Ja. bamper, vertel ons. Nou. Hoe zit het? <laughs> nou, op zich vind ik het uh, wel heel goed om te zeggen: dit is geen nieuw onderwerp. Het is een onderwerp wat om de zoveel tijd uh, terugkomt, hetzelfde als uh, gelijke kleding, hè. schoolkleding voor, voor scholen. Komt ja. één keer in de twee of drie jaar het weer opsteken. Dit is niet nieuw, want in Nederland hebben wij, net zoals in heel veel andere landen, te maken met een probleem. En het probleem is een feit, namelijk dat jongens steeds verder wegzakken in het onderwijs. Middelbaar onderwijs, zoals je zegt. Maar ook als je langs een universiteit, wat ik heel vaak doe, de UvA rijdt... dan zie ik daar heel veel meiden. Jonge, vlotte, vaak allochtone meiden. En die jongens die zakken verder weg. En dat komt omdat ons onderwijs gefeminaliseerd is, dus eigenlijk vervrouwelijk, er zitten meer vrouwen en uh, dat past dus naadloos kennelijk aan bij heel veel meiden en die doen het gewoon heel erg goed Ja, want in de tijd dat ik op de middelbare school zat ik geef toe, het is een tijdje geleden, toen ging het over de achterstand van meisjes. Ja, en dat is interessant want toen kwam het feminisme toch niet echt een conservatieve stroming met hetzelfde idee, namelijk laten we meisjes tot hun recht komen en we nemen de verschillen tussen meiden en jongens, onder andere met hersenen maar ook educatieve ontwikkeling, wat ze aankunnen uh, die nemen we uitersmaten serieus en laten we ook experimenteren met aparte meisjesklassen. Ja. Het gekke vind ik wel dat um, de bestuurraad uh, nu niet zegt van joh, Um, uh, dat was toen ook zo. Want nu is het opeens omdat jongens achterlopen. Het ja. zou beter zijn als je toen ook gereageerd had. Maar Allah, toen de feministen. Beter later uh, ja, Twee decennia eroverheen. <laughs> maar um, uh, ja, een aantal decennia terug waren de feministen. En nu is het de bestuurraad om dat probleem aan te pakken. Ja, dit, dochter Laura, meisje. Zou nee. een jongen van de leeftijd van Laura dit ook kunnen, denkt u? Zo'n zeiltocht uh, uh, rond de willen? Ja, Of is juist Laura, omdat ze meisje is, ook gewoon eerder zelfstandig en volwassen? Ja, nou ja, dat is natuurlijk algemeen bekend dat meisjes over het algemeen iets eerder uh, zelfstandig en volwassen zijn. Maar goed, dat is natuurlijk niet per definitie het geval. Nee, dus ik, zou, nee. ik zie niet in waarom een jongen dat niet zou kunnen. Nee, nee. Wat wel belangrijk is, is natuurlijk dat je, kijk je kan zoiets niet eventjes in een jaar uh, leren en voorbereiden enzovoort. Uh, het is iets, de manier waarop je opgegroeid bent en het feit dat je er altijd mee omgegaan bent. En, uh, dat zegt en jij... eigenlijk meer dan, wanneer, dan of je een jongen of meisje bent. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Uh... Nou, bouw maar even naar, die, naar die, dat voorstel mm -hmm. dan... Uh... Ja, het zou dus voor de jongens nu beter zijn... om misschien ja. op sommige lessen apart te zitten. Ja. Is het voor de meisjes ook goed? Ja, dat is dus de grote vraag. Ik heb heel erg gemist in de argumentatie. Uh, hoe zit het met de peer group pressure? Want De, als je de Ja, ik ga even <lacht> ik het even opnieuw zeggen. Peer group pressure, oftewel <lacht> ja. de druk van leeftijdsgenoten. Die is gigantisch bij meiden onderling. Dat noemen ze in ook een uh, prachtige term het meidenvenijn. Oftewel het, um, de jaloezie, uh, de, de onbewuste krengetjes, uh, de de koningin, de, de bijenkoningin met haar volgelingen. Daar zijn ook aparte lessen en lesmethodes over. Dus als je meiden apart zet. en ook jongens apart. want de peer group jongens is natuurlijk ook verschrikkelijk. als je daar onderling zit. Dus het is niet zo simpel. Dat je zegt, joh, haal meiden en jongens uit elkaar. en dan krijg je productiviteit en positiviteit. Nee. Zo simpel is het niet. Nee, want even over die meiden onderling. is dat werkelijk zo'n probleem. dat op scholen daar aparte aandacht aan bestemd ja, moet worden? Ja, ja? ja, en dat vind ik ook heel erg goed. omdat uh, meiden elkaar kunnen versterken en verzwakken. Meiden zijn vaak heel gevoelig voor het zelfbeeld, um, uh, jongens ietsje minder... moet ik heel genuanceerd zeggen, hoor, maar ietsje minder... en meiden zijn heel erg bezig met uh, elkaar onder de duim krijgen. En dat kunnen ze heel geniepig doen. Ja, dus daar moet dan aandacht aan besteed worden. Dat moet je dan weer niet gaan stimuleren door ze juist bij elkaar te zetten. Ja. Hoe zou je zo'n experiment dan wel op moeten zetten? Nou ja, ik denk uh, scholen in Nederland... als je toch nog een beetje met zomervakantie bent... en je leest de krant of de media, je kijkt, uh, meld je aan. De bestuurraad uh, die zegt ook, laten we gewoon experimenteren. De minister die heeft ook gezegd, nou laten we in ieder geval experimenteren. Doe het een jaar... Um, kijk naar een aantal scholen waarbij dit echt speelt. En um, nou ja, als ik de cijfers zie, dan speelt het op heel veel scholen. En probeer het een keer. Ja, en gewoon dan met één of twee... Ja, wiskundeles. Eens een keer uitproberen. Ja, wiskundeles. Is het ooit wel eens geprobeerd? Is er ja, wel eens een... In het buitenland is het heel erg geprobeerd. En dat leidt veelal tot positieve resultaten. Mm. En tegelijkertijd gaan we natuurlijk niet jongens en meisjes schoden maken. We gaan niet terug naar de jaren 50. Maar elementen uit de jaren 50. Ik hart. Ja, gek van harte. Dus misschien als het stof is neergedaald. Dat ze dan naar de wijze woorden van jou als luisteren. Als het onderwijs weer begint na de zomervakantie. Laten we weer aan het werk Ja, nou, dat is goed. Uh, ja, er is nog uh, een vraag gekomen voor u, meneer Dekker. Uh, dat willen natuurlijk heel veel luisteraars weten. Van, hoe zit het nou met die poging van Laura om dat record? Te breken. Gaat ze dat halen? Ja, ik denk het wel. Want de dan, dan moest zij voor haar 17e of voor haar 18e? Ja. Kijk, dat is iets wat ontstaan is natuurlijk. Kijk, toen Laura haar reis gaan maken, uh, toen uh, wist nog niemand van een Jessica Watson af, die nu dus de jongste is. Ook Laura niet en wij niet. Nee. Dat is er tussendoor gekomen. En dat is ook nooit Laura's opzet geweest eigenlijk echt. Laura heeft meer uh, altijd uh, veel opgehad met Tania Abby, die eigenlijk nagenoeg dezelfde reis gemaakt heeft ja, en als die Laura. was 18 hè, toen ze dat deed toen? Die was, uh, ja, maar goed, het is 25 jaar geleden. En gezien de, de apparatuur die toen beschikbaar was, was dat best wel een hele goede prestatie. Ja. Nu is het wat makkelijker door de apparatuur. Um, ja, en Laura die is eigenlijk meer daarmee bezig. En het is meer dat de media ervan gemaakt heeft... van ze wil nu Jessica Watson verslaan... maar dat heeft Laura nooit gezegd. Nee. En wat ik dus ook aangeef... Laura maakt ook een duidelijk andere reis. Wat overigens niet wil zeggen dat die makkelijker is... Want dat is absoluut niet het geval. Nou, maar het gaat haar uiteindelijk niet zozeer om dat record. Maar toch nee, willen heel veel mensen wel nee. weten, gaat ze het wel halen? Ja, <laughs> ze gaat het, euh, zoals het er naar uitziet, gaat ze het wel halen. Okay. Maar het is inderdaad niet zo belangrijk voor nee, haar. Nee. Ja. Hartelijk dank. We gaan naar de dichter vandaag. Raymond de Jong. Raymond, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je een gedicht over Zeilen? Ja, er komt van alles langs varen. Oké, okay. <laughs> nou, we gaan graag naar je luisteren. Terwijl maximaal loopt de rok in de polder... tussen jongeren die verzuipen in de kolder... Van het consumeren met de schulden groot, zeilt dappere Laura over de oceanen in haar boot. Van stroming naar stroming en van briesje naar storm, de commotie die ze veroorzaakte was toen de tijd enorm. Kilometers van haar vader, contact met sms en skype, een vader die de wens van zijn dochter goed begrijpt. Tussen het zeilen door is ze druk aan het studeren, maar zo'n les in zelfstandigheid kun je nergens leren. Zelf niet op scholen in streng verscheiden klassen. Waar meisjes niet mogen weten waar de jongetjes mee plassen. Omdat het brein van de ene sneller ontwikkelt dan de ander. In deze tijd van PVV wordt iedereen ingedeeld in kampen. In deze tijd van PGB wordt iedereen ingedeeld in kampen. Je moet specifiek voldoen aan de eisen met je krampen. Iedereen in zijn eigen boot, maar blijf in de haven. Dankjewel, Raymond. Nou, bij iedereen zag ik hier herkenning aan tafel. <laughs> We zetten je gedicht op de website. En dan is het okay. later vandaag terug te lezen op Dit Straks na drie uur deel drie in onze serie over de krimpende krijgsmacht. Ook de marine moet met een derde afslanken. En wat blijft er over van onze nu nog nationale trots. Toen ik in, in 1992 opkwam, lagen hier de korte stijgers vol met mijn jagers. Maar ook mijn vegers, de oude houtenboten. Als je nu kijkt waar we dan 19 jaar later staan met uiteindelijk zes... dan word je daar wel cynisch in van uh, hoe, hoe ziet mijn marine er over uh, 10, 20 jaar nog uit? Nou, straks hoort u de hele reportage over de stand van zaken bij de marine. Hartelijk dank aan onze gasten hier aan tafel. Dick Dekker, de vader van zeilmeisje Laura. Doe haar de groeten de volgende ja. keer dat u haar spreekt. Ja, Bamber Delver van de Stichting Kinderconsument... en Aline Saars, directeur van Persal. Succes met uh, de protestacties van dank de komende wel. tijd. We zijn uh, zo bij u terug na het nieuwsoverzicht van drie uur. Tot zo.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 Alles wat u moet weten over de notaris. Want vroeg of laat zitten we er allemaal. Een Amerika-special. 18 pagina's avontuur. En maak vijfmaal kans op een drie-daags verblijf in een luxe hotel op Texel. Plus Magazine ligt nu in de winkel. Donderdag is de drukste dag van de week. Tenminste, dat las ik in de Jessica. Daarom even lekker chillen met... Elke dag hetzelfde liedje.